10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Het onderwijs in Nederland doet het internationaal gezien goed. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit Twente. Ze vergeleken internationale onderzoeken van de afgelopen jaren en zijn tot de conclusie gekomen dat het niveau van het onderwijs in Nederland stabiel is, onderzoekers Scherens van de Universiteit Twente. Dat is een, een beeld dat is consistent uh, door de jaren heen. En het geldt ook voor. Uh verschillende vakken, dus voor lezen, voor eh, wiskunde en voor eh, natuuronderwijs. Dus dat is alles bij elkaar, niet alleen positief, maar ook een uh, stabiel positief beeld zou je kunnen zeggen. Onlangs bleek een driejaarlijks onderzoek dat de prestaties van leerlingen in de meest ontwikkelde landen vergelijkt, dat Nederland zakt op de ranglijst. Dat heeft volgens de onderzoekers te maken met de opkomst van Aziatische landen.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 In Argentinië hebben dieven geld gestolen dat was bedoeld voor een reis van president Fernandez naar het Midden-Oosten. Een medewerker had een koffer met duizenden euro's en dollars bij zich toen hij in de buurt van zijn huis werd overvallen door drie gewapende mannen op motoren. Ze dwongen hem het geld af te geven. Hoeveel er precies in de koffer zat wil de Argentijnse overheid niet zeggen. Volgens media gaat het om 65.000 euro. De politie onderzoekt waarom de medewerker het geld mee naar huis had genomen. President Fernandez begint zondag een officieel bezoek aan Kuwait, Qatar en Turkije. Het geld was, was volgens haar medewerkers nodig voor uitgaven tijdens die reis. Het weer bewolkt en regenachtig, maar de meeste regen trekt vanochtend naar Duitsland weg. Vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten opnieuw regenen. Bij een matige tot harde zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen de 8 en 12 graden. ANWB Verkeersinformatie. Bij elkaar staat er nog 40 kilometer file. Het heeft vooral te maken met een aantal ongelukken. Zo gebeurde er een ongeluk op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... en dat levert nu nog 8 kilometer file op tussen Soest en Bussum. De rechterrijstrook is daar ook nog dicht. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht ook een ongeluk bij Maarsbergen... waardoor er 2 kilometer staat. En zojuist was er ook een aanrijding op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Daardoor staat er bij de afrit Maren 3 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht...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 Sven Kokkelman. Premier Rutte diskwalificeert het hoger onderwijs met zijn negatieve uitspraken op YouTube, zegt de voorzitter van de universiteiten. Ook Nederlandse moslims bezoeken gebedsgenezers, islamitische wel te bestaan. En dan zie je op een gegeven moment een patiënt ook, ook reageren. Dan gaat soms wel een paar uur overheen. Eh, door eh, te, te gaan overgeven bijvoorbeeld. Dus dan wordt de, de magie letterlijk uitgekotst. Virushanden schudden en geïnfecteerde biertjes drinken. Het griepfeestje wordt de nieuwe trend van 2011. Gert Verderi en het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is bijna 5,5 over 10. Het vervolg van Caro. Goedemorgen, Nederland. De universiteiten zijn niet blij met de negatieve uitspraken van premier Rutte... gisteren over het ho uh, hoger onderwijs. Mark Rutte beantwoordde vragen van twitteraars op YouTube. Ook het hoger onderwijs kwam aan bod. En daar is de premier helemaal niet over te spreken. Het leidde tot uh, ergernis bij Seibold Noorda... voorzitter van de Vereniging van Universiteiten. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkeman. Waarom bent u geërgerd? Nou, hij uh, zei tegen uh, de studenten... en vooral die studenten hadden getwitterd dat ze hadden moesten werken en dat het hoger onderwijs... ergens op moest lijken. Ja. En um, nou, is een oproep aan studenten... om harder te werken is natuurlijk altijd uh, oké. Okay, dat doen wij in de universiteit ook regelmatig. Maar, zeggen. maar ik geloof niet dat dat nou de enige boodschap is... of de eerste boodschap is... die een premier aan het hoger onderwijs moet geven. We hebben meer dan 600.000 studenten in het hoger onderwijs. Ja. En de overgrote meerderheid daarvan... Uh, die werkt verdomde hard. Ja. Oh, ja. Uh, en voor zover er... Uh, een, een, een probleem is, is het een gemeenschappelijk probleem. Wij vinden ook dat er nog te veel... uitvallers zijn ja. en we hebben met het vorige kabinet en zelfs nog met hemzelf toen hij staatssecretaris was... een tijdje geleden afgesproken dat we daar uh, onze best gaan doen om daaraan te werken. En dat is denk ik ook de mentaliteit waarin we graag met deze regering samenwerken. Ja, zullen we ter verhoging van de feestvreugde nog even luisteren wat hij precies zei gisteren? Ik vind de kwaliteit van ons hoger onderwijs op dit moment niet voldoende. Het bevalt mij niet. Het komt nog te weinig voor dat de beste hoogleraar het eerstejaarscollege geeft. Er zijn nog te veel studenten die met 9 of 10 uur college klaar zijn aan het eind van de week. Jullie worden onvoldoende goed bediend als studenten in Nederland. Heeft hij niet gewoon ook groot gelijk? Nou, hij heeft gelijk voor zover uh, hij bedoelt dat het beter moet. Uh, en daar zijn wij dan ook uh, met hem het helemaal over eens. En ja, daar zetten we ons hier voor in. Nou, het probleem is dat de eerste maatregel die de staatssecretaris voor het hoger onderwijs heeft afgekondigd... een zeer forse bezuiniging is van zo'n 10% op het onderwijsbudget. Ja, dus uh, daarover zei Rutte ook wat. Uh, Rutte noemt het geen bezuinigingen, maar uh, ombuigingen. We investeren 30 miljard in het onderwijs. Anderhalf miljard daarvan gaan we anders uitgeven. Hij zei het zo. Maar dan het onderwijs zelf. Ook daar kun je als overheid een belangrijke bijdrage aan leveren. En laat ik heel duidelijk zijn, we gaan dus ook niet bezuinigen op het onderwijs. We geven er per jaar zo'n 30 miljard aan uit... En een kleine anderhalf miljard daarvan gaan we anders uitgeven. We gaan dingen niet meer doen die niet goed werken. Zoals al die bureaucratie en die regeltjes. En we gaan zaken wel doen die wel werken. Bijvoorbeeld investeren in de kwaliteit van onze leraren. Voilà, daar moet u hartstikke blij mee zijn, toch? Nou, die 30 miljard gaat over het hele onderwijs. Het gaat voor het overgrote deel naar het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Voor onze sector wordt er per eh, 1 september, als de regering zijn plannen doorzet... Een wet ingevoerd die betekent dat 370 miljoen, dat is 10% van het budget voor het onderwijs in de hogescholen en de universiteiten, niet meer beschikbaar komt. Ja, dus als Russen dan, dan zegt ik bezuinig niet, ik buig om, spreekt hij dan de waarheid? Nou, hij begint in ieder geval met de korten. En er staat een vage toezegging dat aan het eind van de kabinetsperiode weer geld wordt herinvesteerd. Nou, dat lijkt op iemand die uh, zijn arm afgehakt wordt met de belofte. ik zet hem er over drie jaar weer aan. Nou, dat schiet natuurlijk niet op. En vooral omdat hij begon met te zeggen... er moeten meer docenten zijn. Ja. Er moeten uitstekende onderzoekers in het eerste jaar college geven. Het moet meer dan 8, 9 uur per week wezen. Ja. Dat kan alleen maar als je ook die mensen hebt... en als wij duizenden mensen moeten ontslaan. Hoeveel moet u er ontslaan? Uh, nou, de minimale kosten op het onderwijsbudget... die zijn ruim duizend uh, seniorplaatsen op de universiteit. En dan heb ik het nog niet over de hogescholen... Uh, daarnaast is er ook nog een maatregel die ertoe leidt dat er zo'n drie, vierduizend mensen minder in het onderzoek aan het werk uh, kunnen in en rond de universiteiten. Dus het is uh, werkelijk niet correct als hij zijn eigen plannen goed kent, wanneer hij zegt dat er niet wordt omgebogen uh, in de positieve zin. Integendeel tegendeel er wordt in de negatieve zin omgebogen in ja. het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. Dus eigenlijk zegt u, hij ligt? Nou, hij is in ieder geval uh, uh, bij die gelegenheid van die vragenbeantwoording... niet helemaal meer uh, op de hoogte van wat in zijn eigen akkoord stond. Met andere woorden, hij spreekt niet de waarheid. Hij zegt het niet volledig. Dus dan ligt hij? Hij zegt niet de volledige waarheid. Goed, de vraag is uh, hoe het nou verder moet. Want hij wil ook nog iets anders van u, namelijk bij de top 5 van kennislanden van de wereld horen. Ja, nou dat is precies ook de reden waarom uh, met uh, die uitspraak en die ambitie voor ogen... wij uh, op het ogenblik met de staatssecretaris intensief rond de tafel zitten. En zeggen, hoe kunnen we toch uh, dat negatieve vooruitzicht van het regeerakkoord ombuigen... en zorgen dat die bezuinigingen niet plaatsvinden. En aan de andere kant met minister Van Hagen, die gaat over innovatie om de tafel zitten om te zorgen dat die grote aanslag... op het innovatieve onderzoek, waar duizenden plaatsen uh, dreigen... te verdwijnen in deze regeerperiode, ook niet doorgaan. He, dus uh, we geven de hoop niet op. Ik ben optimistisch. Ik ken uh, de heer Rus Rutte als iemand die succes wil hebben. Nou, daar willen we graag bij helpen. Goed, wat is uw boodschap dan? Laten we zeggen, niet via YouTube, maar via Radio 1... aan het adres van de premier? Als het hoger onderwijs beter moet, dan moeten we dat samen doen... moeten we erin investeren en moeten we niet de boel leeghalen. goed, en hij heeft niet helemaal de waarheid gesproken. Hij heeft niet het volledige verhaal verteld, wat ik me ook wel weer kan voorstellen. Want waarom zou je nou het negatieve verhaal als eerste vertellen? Ja. Maar uh, daarom ben ik nu blij dat ik de aanvulling kan geven. Seibald Noorda, voorzitter van de Vereniging van de Universiteiten. Ik dank u wel. Dank u, graag gedaan. Het schuim stond op zijn lip en stond naar zwavel. Duivels en demonen zijn een tastbare werkelijkheid. Voor de exorcisten die ze uitdrijven. Hij sprak met een hele rare stem. Deze week in Goedemorgen Nederland. Alsof hij rechtstreeks uit de hel kwam. Hocus Pocus in de polder. Ja, de hele week hoort u deze aankondiging al. En naar aanleiding van de uitspraken van psycholoog Rob Hondsmerk... in onze serie over de eh, door de duivel bezeten patiënten... startte de Inspectie voor de Volksgezondheid... een onderzoek naar zijn behandelmethode. Vandaag het laatste deel van hokerspokers in de polder. Ook Nederlandse moslims bezoeken gebedsgenezers. En die doen precies hetzelfde als christelijke exorcisten. Ze drijven duivels uit. Sander Bartling die sprak met een onderzoeker... die probeert een beeld te krijgen van islamitische demonen in de polder. Wat zien we hier? Gebedsgenezer? Dat is een uh, duiveluitdrijver. En wat doet hij? Uh, nou, aan de hand van Koranversen die hij hard op voordraagt... Uh, uh, probeert die geesten eruit te jagen. Door te zeggen, van: als je nou niet weggaat, dan uh, ga ik tot God bidden... en dan uh, zul je verbranden. Dat is een van de ideeën die erachter zit. Zomaar een internetfilmpje over duivelsuitdrijving. Korhoffer is een cultureel antropoloog die onderzoek heeft gedaan naar religieuze geneeswijzen onder moslims. Want ook die hebben hun eigen exorcisten. Nou, ik, ik ben een paar keer bij uh, wat Marokkaanse genees geweest. En dan zie je op een gegeven moment een patiënt ook, ook reageren. Daar gaat soms wel een paar uur overheen. Uh, door uh, te, te gaan overgeven bijvoorbeeld. Dus dan wordt de, de magie letterlijk uitgekotst. En daar, ben ik, daar schrik ik dan wel enorm van. Wat dat dus psychisch maar ook fysiek met mensen doet en heeft u enig idee hoe groot dat segment is hoeveel allochtonen Nederlanders zich bezighouden met uh, gebedsgenezers mensen zullen niet zo snel zeggen dat ze naar, naar een gebedsgenezer gaan dus als ik naar Jomanda zou gaan zou ik dat ook niet zo snel erkennen, denk ik tegen een enquêteur. en bij de islam bijvoorbeeld speelt ook nog een rol dat er heel taboe op rust bij moslims onderling want er is dus heel veel strijd onder uh, moslims over van hoe ver mag je hier naar mij gaan dus ze zullen ook naar elkaar toe niet snel toegeven dat ze er naartoe gaan dus het is wel een minderheid, maar als je bij die genezers komt... en ik ken in ieder geval al zo'n 50 islamitische genezers... daar zie je echt bij sommige honderden patiënten uh, voorbij schieten in, in een jaar. Hoffer merkte tijdens zijn onderzoek... dat islamieten die exorcisten bezoeken vaak ook bij de GGD lopen. Dus die mensen liepen vaak gelijktijdig bij de psychiater... en bij uh, zo'n uh, duiveluitdrijver. Uh, en dat leidde tot allerlei misverstanden, omdat... Mensen die zich niet goed begrepen voelen in de reguliere sector. Nou, dat was de aanleiding eh, voor mij om in de GGZ werk te vinden. Want in de GGZ vond men dat toch wel een interessant fenomeen. Dat men merkte dat eh, moslims ook gebruik maken van alternatieve geneeswijzen. Dus op die basis ben ik eigenlijk in de, in de sector van de psychiatrie gaan werken. En naast islamitische genezers ben ik me ook met, met hindoe genezers. Met winti genezers, dat is een uh, geneeswijze onder uh, Surinamers. Maar ik ben ook bij Chinese kruidendokters geweest, dus ik heb voor mezelf ook het spectrum verbreed. En in elke wereldreligie ziet Hoffer hetzelfde verschijnsel. Een botsing tussen de officiële leer en het volksgeloof. Door die officiële autoriteiten meestal afgedaan als bijgeloof. En tegelijkertijd kwam ook van, vanuit het christendom de, de, de kritiek van ja, kunnen we dit allemaal wel maken? Want dat gaat toch wel heel, heel, heel erg ver van onze officiële leer. Dus ook binnen het protestantisme zie je hier dus discussies uh, over ontstaan. Wat ik eerder aanroer, ik stuit ook op het feit dat je een scheidslijn binnen zo'n religie ziet... tussen de officiële leer en het volksgeloofdomein, eh, domein, zou je kunnen zeggen. En het interessante van dat fenomeen vind ik dat je dat eigenlijk terugziet in alle wereldreligies. Eh, in, in het hindoeïsme zie je dat, je ziet het in het rooms bijvoorbeeld... waarbij het Vaticaan op een gegeven moment gaat bepalen van wat is nou een wonder en niet... of wie is heilig en niet. En dat is duidelijk ook een manier om eh, grenzen af te baken... En dat zie je dus ook in de islam, maar ook in het hindoeïsme en eigenlijk alle wereldreligies. Hoffer pleit voor meer begrip voor alternatieve genezers. Hij spreekt nadrukkelijk geen oordeel uit over exorcisten. Want, zegt hij, daarmee help je de bezetenen niet. Dus de manier waarop jij een depressie be beleeft of een psychose, dus er ernstige verwardheid in je hoofd of in, in gedrag, dat, dat heeft alles te maken met hoe jij opgevoed bent en dus ook met je cultuur. Dus daar moeten, naar mijn idee hulpverleners kennis van hebben. En een aspect van die cultuur en religie dat kan zijn dat mensen ook gebruik maken van alternatieve genezers. Ik hoor heel vaak van bijvoorbeeld eh, Marokkaanse of Turkse mensen... dat ze zeggen van ja, de psychiater begrijpt me niet... want ten eerste heb ik toch een andere taalachtergrond... en als ik psychisch ziek ben dan spreek ik het iets Turks of, of Marokkaans. Nou, dat doen die genezers. Maar zij weten ook veel meer van begrippen als Jinler. Eh, dat is voor Turken... Dat zijn dat geesten bijvoorbeeld die... Die je lastig kunnen vallen of nazar, dat is het boze oog. Dat zijn allemaal bovennatuurlijke ziekteoorzaken. Waarvan mensen zeggen: van ja, daar heb ik last van en daardoor ben ik ziek geworden. Ik weet ook wel dat de psychiater misschien ook wel iets kan doen. Maar ik, ik wil ook wel dat een, een hoort, ja, dat is dan een islamitische genezer van Turkse huizen, daar wat aan uh, gaat doen. En ik probeer de hulpverleners altijd uit te leggen: van jij kan dat zelf uh, onzin vinden of wetenschappelijk niet houdbaar, dat maakt verder niet uit. Je cliënten geloven erin. Als jij een cliënt hebt behandeld en hij gaat morgen eh, zonder dat jij het weet naar, een, naar een, een, een hodja, een islamitische genezer, dan kan er van alles gebeuren waar jij geen weet van hebt en dat kan jouw behandeling ook in de weg staan. Bijvoorbeeld dat eh, een genezer gaat zeggen van je moet stoppen met de medicatie want dat is allemaal chemisch spul en dat is slecht voor je of de geesten willen. Als jij dat als hulpverlener niet weet dan, dan ben je met een, ja, een beleid bezig wat nergens op slaat want dat sluit niet aan bij de belevingswereld van je cliënt.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 Dat is volgende week in Goedemorgen Nederland. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op goedemorgennederland. Het <stoot> Tenho ouvido igual ao seu, eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste, em pacificar meu comportamento diante de musical, eu mesmo mentindo devagar. Fotografei você na minha Holeflex, revelou-se a sua enorme ingratidão, só não poderá falar assim do meu amor. Este é o mar. Do desafinado no fundo do peito bate calado. É que no peito dos desafinados também bate um. Lara Leao met Dessa Finado, zo heette. Dat plaatje. Straks virushanden schudden en geïnfecteerde biertjes drinken. Het griepfeestje wordt de nieuwe trend van 2011. Dat is strakjes. Eerst het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Hopelijk zit omroepbaas Henk Hagoort op dit moment met gespitste oren naar mij te luisteren. Hij heeft onder de kerstboom namelijk het begrip publieke meerwaarde bedacht en daar gelijk maar een speerpunt voor 2011 van gemaakt. Programma's van de publieke omroep moeten aan deze kwalificatie voldoen. En nu wil ik dus graag weten of ik een geschikte publieke vrouw ben. En dan natuurlijk wel in het nette maar eigenlijk wil ik nog veel liever weten... wat een publieke meerwaarde precies is. In zijn nieuwjaarsspeech kwam haar goord met het voorstel... dat radio- en televisieprogramma's beoordeeld moeten worden door het publiek... en niet door de omroepen zelf, want dat laatste zou te veel een geval zijn... van wij van WC Eend adviseren WC Eend. Goed bedacht, Henk. Heel logisch. Er moet tenslotte naar programma's geluisterd en gekeken worden... Anders voldoen ze niet aan hun opdracht. Maar het vaststellen van deze publieke meerwaarde... is klaarblijkelijk meer dan het vaststellen van de gewone kijk- en luistercijfers... want die hebben we al jarenlang. We weten al lang dat er veel meer mensen kijken naar Boer zoekt vrouw... de Voice of Holland en RTL Boulevard... dan naar Kruispunt en Document. Zouden voor dit doel misschien extra serieuze en filosofisch zwaar geschoolde types... in kijk- en luisterpanels worden gezet? Van die mensen die in een kwaliteitskrant altijd eerst de pagina's groen en duurzaamheid lezen... en hun neus ophalen van een showbiz nieuwtje? Ik zou het niet weten, maar Henk Hagoort vast en zeker wel. Dus herhaal ik mijn vraag. Onthul ons het hoe, het wat en het waarom van de publieke meerwaarde... En hoe die gemeten wordt. En dan nog even een andere vraag die mij bezighoudt. Hoe hoog is de publieke meerwaarde van Henk Hagort zelf? En wie beoordeelt die? Maandag, het ochtendtumeur van Henk Westbroek. Clark, blow me away. Vier minuten voor half elf. Met maskers op, virushanden schudden en een geïnfecteerd biertje drinken. Binnenkort kunnen we wellicht met z'n allen gezellig naar een griepfeestje. Die feestjes die komen openwaaien uit Amerika en de verwachting is dat ze heel, heel populair gaan worden in ons land. Trendwatcher Gerda Jonkers van de Hanse Hogeschool in Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat moet ik me in hemelsnaam voorstellen bij zo'n vreselijk feestje? Nou, het feit alleen omdat al u zegt dat het vreselijk is. Nou, wie wil er nou ziek worden? Ja, ik denk niet zozeer dat het gaat om het ziek worden. Ik ga, denk ik, meer om het weerbaar maken tegen, ja, tegen enge virussen die, uh, ja, die uh, in opkomst zijn. En, uh, ja, waarom, waarom moet je daarvoor opkomst. naar een feestje dan? Nou, dat hoeft niet per se, maar dat zijn de keuzes die uh, sommige mensen maken. Of sommige doelgroepen maken. Waarom en zou je er naartoe gaan dan? Uh, nou, een virus dat uh, in opkomst is, in een vroeg stadium, is minder schadelijk dan als het al heel ernstig is. En uh, ja, als je daar in een vroeg stadium mee geïnfecteerd wordt, dan uh, maakt het ook dat je daar minder ziek van wordt. En ja, en vroeger zagen we dat eigenlijk ook al dat uh, moeders, uh, en baby's of en kinderen uh, naar een soort uh, ja, situatie brachten waar ook al bof of mazel was... En uh, dan hadden we dat ook maar weer gehad. En ja. eigenlijk is het een, een associatie die daarmee te maken heeft. Ja, maar om nou maar een geïnfecteerd biertje, biertje te gaan drinken. Wat, sorry, wat zegt u? Om nou een geïnfecteerd biertje te gaan drinken. Ja, dat, uh, ik weet ook niet waar die term vandaan komt. Dat heb ik in ieder geval niet veroepen. Maar uh, ik heb het gehouden bij zoenen en handen geven. Ja, gezellig. Het RIVM denkt overigens anders over de risico's. Die zeggen dat het helemaal niet gezegd is dat je normaal gesproken de griep krijgt. Terwijl als je zo naar zo'n feestje gaat, kun je er bijna zeker van zijn dat je het krijgt. Dat, nou, dat weet ik niet of dat zo is. Het nou, RIVM lijkt me dat tot, de RIVM toch wel verstand heeft van griep, of niet? Ik denk niet dat u het moet zien als dat de kans op verhoging van besmetting op zo'n feestje groter is. Alleen het RIVM of, zegt van wel, mevrouw. Wat zegt u? Het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, zegt van wel. Oké. Okay. Nou, dat onderzoek heb ik nog niet uh, gelezen. Maar uh, wat wij zien is dat in Azië en in Amerika dat, uh, dat, dat soort themafeestjes georganiseerd worden. En uh, dat het een uh, eigenlijk een tegenhanger is, zodat mensen overal bang voor zijn. En ja, dus wat meer vertrouwen in de wereld gaan krijgen dan zo van ja, die Grieken krijgen we toch dus als ze hem krijgen, dan maar in een heel vroeg stadium. Ja. En, nou, en, uh, nou komt dit over bij je uit de Verenigde Staten. Is het daar een bekend verschijnsel, een groot grootschalig verschijnsel? Uh, nou, het gebeurt, laat ik het zo zeggen. Net als heel veel andere dingen die gebeuren, maar er ligt blijkbaar een aandachtsfocus uh, voor griepfeestjes. Dus er is wel iets aan de hand. Ja, wat is er aan de hand? Nou, ik denk zelf eerlijk gezegd dat uh, uh, de. Ja, de, het vertrouwen wat mensen gaan krijgen... als tegenhaler van de, van de angstgolven die we gehad hebben... weer wat groter worden. En dat op die manier ook wat, wat positiever aangekeken wordt... tegen ja, hoe je je weerbaar kunt maken... En, en dit soort fenomenen het hoofd te bieden. Ja. Gaat het alleen maar om griepvirussen eh, die ze in die biertjes stoppen... en eh, die je dan inmiddels zoenen en handen geven aan elkaar kunt overdragen... of gaat het ook om eh, serieuzere ziektes? Uh, wat ik gezien heb en wat ik gelezen heb... En, uh, gaat het alleen om uh, onschuldige virussen... Ja, je moet er natuurlijk niet aan denken dat ernstige dingen op die manier doorgegeven worden. Ik denk nee. dat dan ook het tegengestelde gedrag uh, gezien wordt... dat mensen juist niet naar zo'n feestje gaan. Dat lijkt me en het ik trouwens ook een strafbaar dat... gegeven, eerlijk gezegd. Uh, is, dat uh, lijkt mij ook. Is er bij u bekend wanneer het eerste griepfeestje in Nederland wordt gehouden? Nee. nee. Gaat u er zelf ik naartoe? Niet... Ik ga er niet naartoe, nee. Nee, ik houd het gewoon bij mijn gewone normale gedrag. En bezoek aan mijn vrienden die bij mij komen en uh, familie. En uh, daar wil ik het graag bij laten. Ik ga mijn gedrag niet veranderen of mijn uitgaanspatroon. Nee. Gerda Jonkers van de Hans Hogeschool in Groningen. Ik dank u wel. Het is bijna half elf, dames en heren. Het zit erop voor ons, deze uitzending. En dus is het tijd om het woord te geven aan Prem Radakishun. Prem, waar ben je vandaag naartoe gereden met je gele bus? Goedemorgen Sven Kokkelman. Ik had gedacht dat je nog zou vertellen wat er zondag in brandpunt is. Maar ik sta bij de Hollandse waterlinie bij het fort van Muiden... dat ooit gebouwd is om de buitenlandse mogendheden buiten ons prachtige land te houden. En we gaan het vandaag hebben over het nationalisme en de globalisatie. Trekt Nederland zich terug achter de dijken? Worden we te eng nationalistisch waardoor we geen de internationale handel kunnen doen? Al dat soort vragen beantwoorden we nadat we door Altmegens hebben gehoord met de hoogtepunten van het nieuws. Radio 1, het NOS-journaal. Onderwijs in Nederland doet het volgens onderzoekers van de Universiteit Twente internationaal gezien goed. Ze vergelijken internationale onderzoeken en concluderen dat het niveau van het onderwijs in Nederland stabiel is. Dat Nederland wat is gezakt op de internationale ranglijst komt door de opkomst van Azië. Maar dat betekent niet dat het onderwijs in Nederland slecht zou zijn, zeggen ze.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 En in Argentinië hebben dieven geld gestolen. Dat was bedoeld voor een reis van president Fernandez naar het Midden-Oosten. Medewerker had een koffer met duizenden euro's en dollars bij zich... toen hij in de buurt van zijn huis werd overvallen... door drie gewapende mannen op motoren. Volgens media gaat het om zo'n 65.000 euro. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog vijf files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Bussum, vier kilometer... De andere kant op richting Amsterdam tussen de afrit Bundschoten en Laren 11. Dat heeft te maken met een aanrijding, maar alle rijstrokken zijn er weer vrij. Verder een korte file nog op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... bij Knopend de Ouderijn, 2 kilometer. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Driebergen, 2 kilometer. En nog eentje op de A28 van Zwolle naar Utrecht... tussen Amersfoort, Vathorst en Leuze-Zuid, 5 kilometer. Dit is Radio 1, NTR, Remtime, Remradacation. It's time. Nederland was ooit een internationaal georiënteerde natie. De zeven zeeën werden bevaren op zoek naar handel en welvaart. Nederlanders waren in Azië, Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Afrika. Het kleine stukje land in Europa ontving mensen uit de hele wereld. Joden, Hugenoten, Christenen, Moslims en Hindoes. Wij waren het land van de internationale samenwerking. Het leverde ons ook veel geld op. Denk maar aan de Gouden Eeuw. Het lijkt echter te veranderen. We trekken ons terug achter de dijken en houden alleen van Holland. Het eigen volk lijkt eerst te komen. Het Nederlands nationalisme komt weer op. Is dit goed of is dit slecht? Moeten we voorop lopen in de globaliserende wereld of moeten we nationalistischer worden? Bel me op 0800-1121, mail naar primtime.ntr.nl en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Het lijkt op een plaatje uit Floris. Als ik naar rechts kijk, ik sta hier op het dijk, zie ik het IJmeer. He, of het, uh, het Nadenbeer, wat is het? De, de Voormalige Zuiderzee, zeg maar. Ja. En dan uh, kijk ik voor me. Dan zie je een kasteel, zo'n slot wat je in Flores ziet. En in al die middeleeuwse films, dat is het Muiden slot. Dat is onderdeel van de Hollandse waterlinie. En u bent. Hedro Stuber, en, uh, werkzaam op het Muidenslot sinds een aantal jaren. Waarom was, was dat Muidenslot nou precies gebouwd? Om de Spanjolen buiten te houden? Het uh, Muidenslot werd gebouwd uh, zo omstreeks 1285 door Graaf Loris V. Hij was uh, graaf van Holland en Zeeland. en Hij had in de gaten dat hij last had van de West-Friese en de bischoppen van Utrecht. Dus hij wilde een uh, signaal afgeven als het ware van... Uh, Denk erom jongens, ik ben de baas, uh, je moet er wat extra voor doen niet alleen het gevecht op het land hebben gewonnen, maar ook nog een kasteel innemen en veroveren. En dat was precies de bottleneck wat beide partijen rustig hield voor dat moment. Dus het was eigenlijk een interne strijd tegen de mensen uit Utrecht en de west niet tegen die buitenlanders. Dat is correct. Het is, uh, je moet natuurlijk zien dat de graafschappen en de verschillende provincies uh, allemaal eigen besturen hadden in die tijd onder een graaf of uh, secondanten. En uh, dan zie je dus dat uh, degene die uh, verantwoordelijk was voor uh, Holland en Zeeland zijn maatregelen moest nemen om uh, zijn onderdanen, respectievelijk uh, zijn leenheren, een beetje, een beetje rustig te houden. Hij was ook een man die de adel uh, goed in de gaten hield dat de macht niet al te groot werd. Ah, en het leuke is, ik heb begrepen dat er nooit echt militairen hierin hebben gewoond. Hè? Uh, het is geen woonslot geweest in de tijd van Floris de Vijfde. Dus puur een dwangburg, stel u daarbij voor, dus de hoektorens en de muren. En de soldaten verbleven dan in de kamers van de hoektorens. De bewoning kwam pas, laat maar zeggen, in de laatste kwart van de 14e eeuw zo'n beetje. En voor mij is een van de beroemdste bewoners die hier prachtige stukken heeft geschreven, uh, Pieter Cornelishoofd. PC Hoofd. Inderdaad. PC Hoofd komt er in 1609 en heeft hier 38 jaar gewoond en gewerkt. En gelukkig maar, want dat is de enige reden dat. Het, de stad Amsterdam weerhouden is om het slot af te breken in 1825. Dankzij de aanwezigheid van deze grote schrijver, dichter en historicus. Maar dat is dus het grappige dat het militaristische wordt gebouwd... en het uiteindelijk door de artiest, de, de, de, de creatieveling, wordt bewoond... en ook door zijn werk wordt behouden. Nou ja, P.C. Hoof was natuurlijk in eerste instantie schrijver en dichter. Maar ook aangesteld om in dit district, deze provincie, de wet te handhaven. En hij had dus verschillende petten op om te zorgen dat het uh, allemaal uh, floreerde. En uh, ja, hij heeft natuurlijk de tijd mee gehad dat als er wel eens druk was uh, van buitenlandse legers, dan uh, nam hij zijn maatregelen. Maar op zich uh, heeft hij als militair, als kolonel van het leger, niet vaak in actie hoeven te komen. En luisteraars, op deze plek staan we om te praten over het nationalisme. Ik vond het een hele goede keus van mijn redactie. Want ik dacht, ja, er is geen betere plek om de discussie aan te gaan. Moeten we internationaal of moeten we ons achter de dijken terugtrekken? 0800-1121, mailen naar primtime.ntr.nl en tweet naar hashtag Primtime Radio 1. En dan gaan we naar de grootste nationalist, hier is André Hazes. Dank u wel. Goedemorgen Joop Hazenberg, je bent oprichter van het Denktank Denk Prospect. Wat is dat? Uh, dat is een onafhankelijk platform voor twintigers en dertigers. die wel na willen denken over de lange termijn uitdagingen van Nederland. zoals globalisering en duurzaamheid. maar niet lid willen worden van een politieke partij. omdat ze niet aan zo'n hele oude instituut deel willen, willen nemen. Je moet je microfoon iets dichter bij je mond zetten, alstublieft. Uh, goedemorgen Joost Niemoller, Hoi. u bent schrijver en journalist. Ja, en blogger. Ja, voor welke site? Uh, de dagelijkse standaard. Oké, okay, en um, we willen het hebben over... Als ik even qua definities... Want anders zitten we weer helemaal in paniek over definities. Wat is voor u nationalisme? Nou, dat is een hele mooie zaak. Dat, uh, dat heeft ervoor gezorgd dat Nederland zo welvarend is geworden als het nu is. En niet alleen Nederland, maar ook alle andere de Europese landen de hele modernisering de industrialisering in de 19e eeuw is te danken aan het nationalisme en de globalisering dat wordt wel vergeten is het automatische gevolg van nationalisme, dus globalisering is eigenlijk de volg van de hele revolutie in, in de industrie en de technologie die uiteindelijk de globalisering en in Nederland met name de, het zogenaamde het, het internationale kapitalisme, dat is in Nederland ontstaan. Wij hadden hier de eerste beurs, wij hadden de VOC, dat was de eerste multinational in de wereld en van daaruit is juist die globalisering gekomen, die, dat is nou juist de ironie van de geschiedenis, die nationalisering weer begint te ondergraven. Oké, okay, uh, meneer Hazenberg, bent u een naturalist of een globalist? Ik, uh, ik ben een uh, uitgesproken globalist. Ik ben een groot voorstander van uh, meer cosmopolitisme en een juiste. De dijken afbreken, uh, meer immigratie, meer Europese integratie. Maar ik wil er even iets over blik, zeggen, want maar... het wordt voorgesteld alsof, ja, alsof, alsof het een keuze zou zijn. En daar is geen sprake ja, is van een keuze. een keuze. Globalisering is een ontwikkeling die gewoon dwars door de hele wereld heen gaat... en waar gewoon niemand meer enige keuze in heeft. Dus het is een feit. Dus je kan wel zeggen, ik ben globaliseerder... maar je kan net zo goed zeggen, van: ik, ik ben voor de zomer als het zomer is. Ik, nou, ik, durf het, ik durf het eigenlijk bijna niet uit te spreken, het woord dat ik kosmopolitisch zou zijn. Want dan ben je echt zo'n vieze linkse grachtengordel type... Uh, terwijl juist het huidige klimaat in Nederland is dat je vooral moet gaan over de nationaliteit, voor nationaal belang en dat dat ja, het, is het is. Oké, okay, meneer Niemoller, laat me dat vragen. Bent u cosmopoliet of bent u Nederlander? Ik ben Nederlander. En ben jij cosmopoliet, meneer Hazenberg, of ben je Nederlander? Ik ben cosmopoliet, maar ik ben ook half Indisch. Oké, okay, meneer Niemoller, waarom wilt u geen cosmopoliet zijn? Uh, omdat de wereld aan zich, uh, daar gebeurt heel veel in waar ik me, me, me totaal niet meer identificeer. Ik bedoel, als ik me voor moet stellen dat ik moet laten regeren door de Verenigde Naties... of allerlei geschifte uh, uh, islamieten uh, de, de, de, de uitmaken wat ik allemaal moet denken en wil moet doen... daar heb ik helemaal geen zin in om me daaraan te onderwerpen. Maar u wordt al geregeerd door Hongaren. En door ja, Bulgaren en de is Europese is al, Unie. Dit is al een zeer bedenkelijke ontwikkeling. Ja, ik ben wel voor een bepaalde vorm van internationale samenwerking... als het bijvoorbeeld gaat om, om zakelijke... maar laten we dat dan wel doen met een aantal landen die een beetje betrouwbaar zijn... en waar we een beetje van op aan kunnen, zoals Duitsland of misschien nog België en Engeland. België betrouwbaar, die hebben niet eens regering. regering? Ja, de Vlamingen, die vind ik redelijk betrouwbaar. Meneer Hazenberg, in dit korte gesprekje met meneer Niemoller... ...komt wel alle, al die aspecten daarboven. Wat, wat, wat is uw bezwaar tegen dat nationalistisch denken? Nou, ik vind het, ik vind het uh, heel moeilijk. Als je, je kan heel erg makkelijk cynisch zijn over het internationale beleid... ...over hoe de VN functioneert of dat de Hongaren ons regeren, wat ja, een hele makkelijke conclusie is. Maar waar het in feite om draait, is dat we internationaal solidair moeten zijn. Omdat als we dat niet zijn, worden we aan stukken gereden door de internationale markt... die, zoals de heer Niemüller al zegt, een feit is. Als je kijkt naar de, naar de kredietcrisis die in september 2008 uitbrak... toen zei minister Bos in de Tweede Kamer... "Van nou, dat kan nog wel een jaar duren voordat het in Nederland een feit ja. is. Twee weken later moest hij al de banken redden in Nederland. Ja. Dus in feite zijn we overgeleverd aan het internationale systeem... Er kunnen daar beter daar zijn we, een actieve daar zijn we rol in overgeleverd zijn. Maar dat maar is als zoals het Maar ideologie. Meneer Nieuwenholler, we komen daar zo op. Want meneer Van Rest heeft gebeld met 0801121. Goedemorgen, meneer Van Rest. Uh, goedemorgen, Prem. Ik ben 80. Ik heb ervaren. De Nederlander is de oernationalist. Uh, Hij is komen zwerven in de oertijd uit Europa. Hij zag een stuk land wat al onder water liep. Be bemest werd met klei. Toen is hij daar gaan wonen. Vond, vond iedereen een idioot. Hij ging samenwerken met een andere Nederlander of die daar in de buurt woonde om een dijkje om het land te leggen. Dat het iets meer, langer droog bleef. Langer kon bebouwen. En dat, maar hij was wel zo. Dan komt, we werken samen, maar jij komt niet op een stukje land. Kijk maar, iedere buitenlander kijkt naar binnen bij de Nederlander. Maar je laat hem niet binnen, de buitenlander, als je daar langs loopt, je voor een praatje komt binnen, eten. Met de Nederlander moet je een afspraak maken. We blijven nationalist. En we werken wel in het buitenland, maar we zijn kruideniers alleen als we eraan verdienen. Wat voor werk heeft u gedaan, meneer Farest? Ik ben kok geweest. Oh, wat een wezen man bent u. Want u, het, wat u zegt slaat de spreker op de kop, want we staan bij Fort Meuden. En dat werd dus gebood om de. Uh, de, de, de, de Utrechtenaren en uh, uh, de andere uh, buiten te houden, west friesen En het was inderdaad om, om, om de mensen die hier dit stukje land hebben bewoond. Hartstikke bedankt dat u heeft gebeld. Meneer Niemoller, is het niet een beetje dat omdat die Nederlander uh, uh, zeg maar het in zijn aard heeft, dat we geld willen verdienen en de andere kant willen we dat niemand dan dat geld wat we verdienen van ons kunnen afpakken? Nee, nee, nee. Kijk, we, we hebben hier, ik bedoel, dat moet je niet vergeten. Er wordt voortdurend vergelijking gemaakt met de 17e eeuw en zo. Want we altijd vergeten. We hebben nu een verzorgingstaat. Die hadden we toen niet. Dus we hebben afspraken van de wieg tot het graf dat we voor elkaar zorgen. En dat betekent dat er een verzorgingstaat. Dat kan alleen maar functioneren als er een hek omheen staat. Want anders werkt het niet. Hè? Je kan dus niet eindeloos maar mensen binnen blijven behalen om hier maar van te kunnen laten leven. En dat is een heel belangrijk uh, verschil. Ik zal u twee mails voorhouden. Ik denk dat het wel mee zal vallen. De mensen die met internationale handel bezighouden... zijn toch al cosmopoliet. Die mensen die zich isoleren... en dan staat er de zaak als pvv stemmers waren toch al nationalisten. Eigenlijk regionalisten. In de politiek is dat nu alleen veel duidelijker zichtbaar... doordat de Wilders deze verschillen aanwakkert. En Grijot zegt... globalisering is niet te stuiten. Wat je ziet is een al te krampachtige reacties en verwarring... Als je nou een Gert Leers die eerst de verdraagzaamheid prediken... en nu zich voor Wilders karretje laten spannen... nu kunstmatig de grenzen willen sluiten... het is toch stuitend voor woorden. Laten we het naar de actuele politiek brengen, meneer Niemoller. Kijk, ik ben blij met Geert Wilders en ik zal u zeggen waarom. Ik had er gehoopt dat we even niet over... Nee, nee, nee, nee, maar ik wil het over de lenen <laughs> zichtbaar maken. Kijk, de politiek in Nederland was ingepolderd... waardoor er geen duidelijke lenen waren... wie is voor Europa, wie wil de, de, de buitenlandse bemoeienis uitsluiten. Alle grote politieke partijen... Die waren allemaal zeg maar, heel erg Europees georiënteerd. Overdracht van uh, uh, uh, rechten en, en, en, uh, aan Europa. Je ziet dat Europa veel bepaalt. Maar de ja, kop... maar Europa is geen democratie. Dat is het hele punt. Er wordt, er wordt, op een bepaald niveau worden de zaken besproken waar wij geen enkel zicht op geven. Uh, je, je zag, nou, dat, dit was weer een kwestie. Dat ging over bijvoorbeeld hoe werd het, het geld berekend. Hè, dus daar kwam Engweer daar, die kwam naar buiten. Die heeft dat, al die tijd heeft hij dat gedaan. Dus van D66, die dat man, is een man van de rekenkamer. Samen, ja. En die zegt gewoon van ja, er zaten geloof ik nu 21 rekenkamers bij elkaar en die zitten elkaar de bal toe te schuiven en wie het meest toe zijn mond toe houdt, die komt het hoogste in de hiërarchie. meneer Hazenberg, heb heb het idee dat u nieren zit op te vreten, basballen los, want uw blik wordt steeds troebeler. Nou, kijk, het is wel makkelijk om gaat te schieten in Europese samenwerking. Maar, ja, maar waar in, het mij om gaat, mag ik even. Waar het mij om gaat is dat uh, een pure analyse is dat je kijkt dat het links en rechts denken van vroeger, dat is voorbij. Ja en een nieuwe scheidslijn wordt, en daarom vind ik het heel blij... Dat, dat, dat jullie hier specifiek aandacht aan geven op de radio... is dat de nieuwe scheidslijn in de 20e eeuw wordt... de mensen die denken in de politiek, tussen soevereiniteitsdenken... dat, dat nationaal belang voorop zetten, en de cosmopoliten. En dat gaat hè, de SP, de PVV, de ChristenUnie, delen van CDA... delen van de VVD, denken allemaal... Uh, ja, op het, op het nationale niveau. Die willen, hè, de, de verworvenheden van vroeger, de verzorgingsstaat, identiteit... die willen ze behouden. En daartegenover staat nu een minderheid van D60, GroenLinks... en uh, wat progressievere denkende mensen... en die zeggen van eh, internationale samenwerking blijft belangrijk... en we moeten misschien zelfs in de toekomst naar meer en een actieve immigratie. En dat soort standpunten die heel ja, belangrijk zijn... om voor... onze verzorgingsstaat in stand te houden die kunnen de flop absoluut zijn niet in. meneer Malle, laten we proberen te kijken waar we het over eens zijn. Bent u het eens dat er een tweedeling is ontstaan in Nederland? Maar we zijn het over eens dat globalisering een feit is. Nee, nee, nee, maar het gaat me over Nederland. Ja. Ik zal u de volgende tweedeling proberen uit te leggen. Je hebt de kinderen die op universiteiten en hogescholen zitten... die in Barcelona uh, een semester volgen... die naar Australië gaan om hun master's te doen... Mm -hmm. die de wereld als hun levensruimte hun, hun, hun levensruimte zien. Ja, speelt uit. En je hebt de mensen die zich terugtrekken... en die heel erg op Nederland zijn zijn en die bang zijn voor hun banen. Bent u het eens met die analyse? Nee, dat is, dat is veel te simplistisch. Ik denk, dat, uh, ik denk dat heel veel mensen die het, uh, zogenaamde gewone mensen zijn... Hè, de Henker, en om om nog even aan te halen... dat die verdomd goed weten... Uh, uh, wat, wat hun uh, niet bevalt aan, aan veel dingen in het buitenland... en wat hun daar wel aan bevalt. En uh, dat hij die meningen van die mensen... als het bijvoorbeeld gaat over de, die hele waarden, en normen-discussie... en over islamisering die wel of niet past bij Nederland... wat allemaal heel abstract klinkt. Dat die mensen heel goed weten over wat voor dingen het gaat... en in welk Nederland ze willen leven. Meneer Hamburg, goedemorgen. Over internationalisatie gesproken. De Duitse stad. Uw voorouders komen uit Duitsland, raad ik zo. <laughs> ja, ik geloof het wel, ja. Goedemorgen, Print. Goedemorgen, zeg uh, De stelling voor jou, die vond ik wel uh, erg goed. Uh, Hij is bedacht door Barbara, hoor. Het is niet mijn stelling. Vandaag heb ik heel weinig te maken gehad met de samenstelling. Dit is echt de redactie die het heeft gedaan. Ja. Uh, ik uh, was vroeger een Hollander. En uh, sinds we deze regering uh, hebben, voel ik me steeds meer een Fries worden. <laughs> dus ik wil eigenlijk niks meer met Nederland uh, te maken hebben. En uh, ga je steeds kleiner, denken, ik, worden op het Fries. En vandaag komt uh, Wilders, geloof ik, uh, in Friesland om uh, zijn lijst uh, kenbaar te maken. En ik hoop dat Friesland uh, ja, een uh, barricade opwerpt. Maar wat ik niet snap, meneer Hamburg, de Friesen waren al een beetje nationalistisch. Uh, zeg maar, de ja. steden in het Fries en zo. Maar Friese vond ik niet nationalistisch tegen Nederland. Maar ik vond ze altijd trots op zichzelf, nationalistisch horend bij Nederland. Wat, wat is dat verschil? Nou, je bent, je bent er trots op. Maar als je nou ziet uh, wat er in Nederland gebeurt, ben je, ben je er niet meer trots op. Oké. Okay. Dus dan keer je daar, dan keer je daar vanaf. Oké, okay, dank u wel voor het bellen, meneer Hamburg. Heel nou, meneer, lief dat u hebt gebeld. Meneer, meneer Haasenburg, gaat u gang. Ja, meneer Hamburg uh, slaat de spijker op zijn kop. Hij geeft heel goed aan wat de ontwikkeling van de toekomst wordt. Dat heet globalisering, En dat betekent dat de nationale identiteit wordt steeds minder belangrijk... Hè, vanwege Europese integratie en globalisering en zo. En in plaats daarvan, omdat mensen toch een soort ankerpunt nodig hebben... Uh, gaan ze meer op zoek naar een lokale identiteit. Nou, daar zijn de Friesen natuurlijk ook al goed in... maar je ziet ook op allerlei andere regio's in Nederland... dat bijvoorbeeld de regionale en lokale media steeds belangrijk worden... en dat mensen ook steeds meer naar hun eigen buurt gaan doen... omdat ze daar kunnen ze zich mee identificeren... en steeds minder met dat nationale kader. Ik leef even wat ja. iets, daar kwam ik bij u, die Niemuller. Hulp zelf zegt... vroeger gingen de Nederlanders ook uit nationalistisch eigenbelang de zee op... niet uit sociale zelfvernietiging... En hier heb ik, uh, helaas is de reden van het terugtrekken achter de dijken van veel burgers de volgende. De globalisering levert de elite, oud-politici die baantjes krijgen in Brussel. Of een mooie internationale positie ergens. Of bedrijven die voordeel halen uit uniforme regels veel geld op. De burger daarentegen betaalt steeds meer bij aan tekorten van bevriende landen. Waarvan de elite dan beweert dat we ze, hard, dat we ze zo hard nodig hebben. Daar zou het meer over moeten gaan. Wat ik dus zie bij dit onderwerp: je krijgt van alle kanten meneer Moller en meneer worden al alle onvrede wordt daar naartoe geschoven. Want de onvrede tegen de politiek of tegen de heersende klasse... die is net zo oud als het fort uh, hier in Muiden. Ja, maar je moet het, uh, ook, kunt het ook positief bekijken. Ik denk, als je in de wereld wil treden, moet je vooral weten wie je zelf bent. En als je op het moment dat je dat kwijt begint te raken... en dat is op dit moment heel erg aan de hand in Nederland... Wat een gevolg is van de, de immigratie. die nooit tot de bedoelde integratie heeft geleid. Daardoor krijg je een sch schotere versplintering van groepen. Hè? Want we, in dit verhaal van de. Sorry de, de dat verschillende ik het breed, heb. Kijk, laat me naar mezelf kijken. Ik ben geboren in Suriname. Mijn grootouders komen uit India. Ik ben hier naartoe gevlucht in 1983. Ik woon heerlijk in Nederland. Ik voel me ook echt een Amsterdammer. Ik woon in Amsterdam, Zuidoost. Ik heb een identiteit. Dat is namelijk die van de, ja, de vrijdenkende, uh, uh, echt linkse. Niet die linkslullen, rechtszakkenvullen, groenlinksachtige types. Maar gewoon echt links. Uh, ik hou van het debat in Nederland. Vind ik het een vrije plaats. Dus mijn identiteit is de Nederlandse vrijdenkende identiteit. En ik ben Hindoe en ik ben zwart. Nou, uitstekend. Ja, maar dat betekent... Daar heb ik ook helemaal geen bezwaar tegen. Alleen ik kijk even naar het hele plaatje. En ik zie daarin, dat bijvoorbeeld in het laatst was er dan weer een, een brief van de Turken... die dan zeggen van ons nationalisme staat voor. We zien iemand als Erdogan die half Europa afreist... om vooral al die, politici, die Turks politici bij zich te trekken... en zeggen van luister goed, jullie zijn in de eerste plaats Turk... en in de tweede plaats is het toevallig dat land waar je in zit. Het is dus een, over, he, een manier van denken. Meneer Niemüller, ik weet het, ik kwam open het debat in... en ik dacht ik ga kiezen, ik ben aan de kant van Hazenberg. Ik weet wat het verschil is. Hazenberg en ik zijn moedige mensen die kansen zien en u bent de angstaas die alleen nou, maar angst nou, te zien. Nee, meneer, meneer, ik, ben helemaal niet, ik ben helemaal ja. niet bang, want ik, ik waag me voortdurend in allerlei holen van de leeuw zoals dit. Dus dat bewijst, dat bewijst <lacht> helemaal dat ik niet bang ben. Uh, en ik heb ook dat hele beeld van verschuilen achter de dijken is ook totale lulkoek natuurlijk. Waar het om gaat is, je moet weten wie je bent. Je moet vervolgens in wie de maatschappij u? treden. Wie bent u? bent u? Wie bent u? Waar, waarin verschillen wij tweeën? We zitten hier lekker te debatteren. We zijn voor het vrije woord. U nee, schrijft, ik kijk, schrijft... kijk, op het moment dat je een discussie voert over algemene zaken... je gaat het terugvoeren tot wie ben jij en wie ben jij... Uh, dan kunnen we, dat kunnen we in een kroeg kunnen we dat ook uitgespreken over, over praten wie wij zijn. Maar dat is niet waar het om gaat. Waarom gaat, wie zijn wij als land? Dat is de discussie hier. Maar een land is toch nooit een eenheid, meneer Hazenberg? We zijn toch altijd een collectie van verschillende mensen? Dat is een, een, een proces. Dat is nooit ja. iets waar, wat je zomaar kunt zeggen. Als je kijkt naar de geschiedenis van Nederland zie je dat het een heel moeizaam en langdurend proces is geweest... waarbij we op een gegeven moment op een bepaald punt zijn aangekomen... waar we enerzijds een hele sterke identiteit en anderzijds volkomen zwak zijn. Omdat die dijken waar we het over hebben, die zijn er helemaal niet. We zijn open en bloot, staan we in Europa en Europa heeft geen grenzen. Dus het is een totaal idioot situatie Ik krijg hier van Stefan Lammers, Zwitserland die zich altijd als zijde gehouden van Europa en ze leven nog. Jullie media maken problemen die er niet zijn. En Angelique zegt, denk het dat je achter de dijken kunt blijven grenst aan een waandenkbeeld. Iedereen vliegt, iedereen zit op internet, we zijn allemaal globalisten of we willen... Of niet Alles is met elkaar verbonden. Loop eens rond in Dubai. Globalisering is daar. Uh, ook al is het daar walgelijk. Geen boekwinkel te zien en er is een dictatuur. Maar ja. de globalisering is veel belangrijker uh, in dat land. Uh, uh, uh, nou, het is geen land. Maar. Ja, Dubai is geen land. Maar wat, wat je wel ja. ziet, en we, wat ik niet snap meneer Azenberg... we reizen zoveel Nederlanders. We reizen echt de vreemdste plekken. Dan zitten er weer 700 in Tunesië nu. Hoe komt het dat iemand die zoveel reist... dan toch ook zo, zeg maar, nationalistisch ja. wordt? Ja. Uh, dat heeft alles te maken met uh, de val van de muur en alles wat ernaast gebeurt. Afgelopen twee decennia is uh, Nederland, maar eigenlijk ook het hele Westen, onherkenbaar veranderd. Dus de samenleving is platter geworden, we hebben de ICT-revolutie gehad... Uh, Europa is veel groter geworden, uh, Brussel is veel belangrijker geworden. En dat maakt mensen onzeker. Mensen hebben het idee dat uh, de politici in Den Haag, want daar hebben we het uiteindelijk over... dat die eigenlijk geen greep meer hebben op de toekomst van Nederland. En voor een deel is dat waar... En voor een deel kunnen politici, hebben ze ook eigenlijk geen visie... op hoe het verder moet met Nederland. Nou, ik vind dat ja. Mark Rutte wel een goede visie heeft. Hij ja. wil de BV in Nederland ja, maar geld maar laten verdienen. Daarom is hij ook de, de, de, de, de, ja, de, de meest verkozen politicus in Nederland geworden. Maar ja. er is ook een politicus geweest, die heeft anderhalf miljoen stemmen gekregen... met zijn boodschap van, we gaan terug naar de vijf, jaren 50. We maken Nederland Nederlandser. Dat heeft hij letterlijk gezegd uh, Wilders uh, toen het kabinet er kwam. Dat vind ik doodeng. Maken nou, het ik vind Wilders niet zo eng hoor. Hans, goedemorgen. Goedemorgen, Pruim. Zeg het maar. Ik wil wel graag eventjes re reageren op, dit, uh, op, op, op die uitzending. Ja. Dankjewel. Ik wilde graag even zeggen dat ik uh, heel erg uh, nationalistisch ben. Althans heel erg, maar goed. Met voetballen ben ik dat ook niet, want dan mogen we allemaal met uh, oranje shirtjes op de tribune zitten. Dan mogen er we wel eventjes nationalistisch zijn. Maar waar het mij eigenlijk om gaat, dat is dat... Tegenwoordig zijn er al zoveel rood overvallen en uh, je wilt toch niet zeggen dat we met z'n allen, Nederlanders, zeg ik dan even bij, uh, dat we dan met z'n allen zo misdadig zijn geworden. Crimineel gedrag, dat we met z'n vieren, met vier man sterk, mensen overvallen in huizen, He? de laatste ook weer, een juwelier, een uh, tabakshandelaar. Maar wie, wie doet dat om. dan? Als ze weten dat we geld hebben in huis, dan komen ze wel even binnen. Maar Hans, wie doet ik, dat, doe, dat doe, dan? Zeg, sorry? Wie sorry. doet dat dan? Wie doet dat dan? Dat weet ik niet. Maar je hebt zelf ook uitzendingen meegemaakt waar, waarvan je klappen kreeg. Dat je dacht van, ik ben hier, hier gelukkig maar even weggegaan. Anders had ik helemaal mijn hoofd met bloedens toe. Ja, en jij, jij refereert dan dat die mensen hun voorouders uit het buitenland komen? Uh, ja, die muur in Oost, Oostblok die had veel hoger moeten gebouwd worden. Nog veel hoger en niet afgebroken moeten worden. Want we zien allemaal toch uiteindelijk waar we ons geld aan moeten aan besteden dat, dat, dat het allemaal naar de criminele sector moet. Oké, okay, Hans, dank wel. We zitten ja, aan de tijd. Ik, ja, nee, hoor, nee nee, ik ben ook... heel blij dat je belt. Ik, ik hou van de vrijheid van meningsuiting, onderschat ja, dat niet. Okay. Meneer Niemoller, ja. kijk. De onderklasse heeft in Nederland een kleurtje gekregen. Hè? We weten dat de onderklasse altijd een bovenmatig groot aandeel in de criminaliteit heeft. Is het dat we niet meer politici hebben die nou, zeggen... De jongens, maat dus, waar je dat nu heeft, de, die hebben we nog niet eerder gekend. Nou, ik, ik zou u echt uitdagen om naar de geschiedenis te kijken van Amsterdam bijvoorbeeld. Want de mensen die uit Arnhem kwamen, die gingen in Amsterdam-Oost en die werden ook net zo met de nek aangekeken... omdat zij alle dieven zouden zijn. Dus ik, waar is ons historisch perspectief, meneer Hazenberg? Het historisch perspectief is dat uh, in de 17e eeuw... er net zoveel allochtonen wonen in Amsterdam als nu. Ja. En dat uh, wie er ook nu nog, anno 2011, ja, in Amsterdam, weg, woont, geld, dat voelt zich binnen een, een paar jaar Amsterdammer. En de, en de gemiddelde Marokkaan in, in Den Haag, die voelt zich geen Hagenees of Hagenaar. Maar de gemiddelde Marokkaan in Amsterdam voelt zich wel een Amsterdammer. Maar nee, dus niet meer, al die mensen zijn gekomen op de werkvloer. Ik ben werk, heel hoor. boos over de historische vergelijking, omdat die niet opgaat. Het Nederland van nu en het Nederland van de 17e eeuw zijn onvergelijkbare uh, eeuwigheden omdat er toen bestond, er dus geen verzorging staat. Die immigranten, dat waren bijvoorbeeld mensen uit Duitsland, die werden op de schepen van de VOC gezet. En er ging 80% van dood. Wil je dat dan soms nee, terug? Dat ook was een immigratie-samenleving. Hun politieke vluchtelingen. Ja, dus, ja, dat waren heel erg weinig relatief. Dat ging om 30.000 mensen. Of zo, u ja, genomen. Dat halve waren maar kleine getallen. Ik, ik, ik zit naar jullie beiden te kijken. En het grappige is, meneer Niemoller. Uh, uh, uh, bent u bang dat het Nederland waar u in opgroeide, dat dat verloren gaat? Uh, nou, dat zie ik gebeuren. Ik ben daar niet... Het wordt van nu teruggebracht op de emotie angst. En die heb ik helemaal niet. Nee, je hebt geen nee, ja, angst. Ik probeer bang, het te begrijpen. Bang, ik, het is Ra duidelijk dat dat gebeurt, ja. Ja, rationalisering kan ik snappen, maar ik probeer je te begrijpen. En ik heb nog maar 15 seconden, dus ik moet u beiden hartstikke bedanken. Dit debat is niet okay. afgelopen. We zullen het nog lang doorvoeren, luisteraars. Het was weer een fantastische week. Bedankt dat u luistert en vooral dat u zoveel belt, mailt en tweet. Uit wrijving ontstaat glans, uit debat, inzicht en hopelijk ook het is iedere keer weer een eer om dit programma te mogen maken. En uh, ik het, het, het, dank de belastingbetaler die dit financiert. En ja, meneer Adrie Scholten, het is door de Nederlanders gekozen regering... die bepaalt waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven. Uh, uh, de redactie bestaat uit Suleyma El Galdi, Anouk Tulner en Rien Aarts, die ook social media en internet doet. Productie Hans Twint en Momo Sarou. Techniek, logistiek en transport Wim de Veiter. Eindredactie en regie Barbara van der Klis. Thank you